Gelukt. Ze staat waar ze wil staan, helemaal bovenaan de lijst van Europa. Rest mij u allen nog een heel fijn weekend te wensen. Mocht je een leuke uitstapje gaan doen of zo, veel plezier. Mocht je nou niks te doen hebben, hou hem gewoon op CFM en hoop nieuws en informatie. Ik sluit af met mocht je Albert Jan zien, doe de groeten. I don't know. I slept through the whole thing. je well, you didn't miss much.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 Het kabinet trekt een miljoen euro extra uit voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Eerder was al 2 miljoen toegezegd. Vandaag is een vliegtuig met Nederlandse hulpverleners van Curaçao naar Haiti vertrokken. Ze wilden al eerder weg, maar konden op Haiti nog niet landen. Volgens minister Verhagen waren op het moment van de aardbeving waarschijnlijk 65 Nederlanders in Haiti. Met 18 van hen heeft buitenlandse zaken nog geen contact. Om het grote aantal overvallen in te dammen worden geldlopers de komende weken extra beveiligd. Dat gebeurt eerst in Amsterdam, later in de rest van het land. Volgens de twee grootste geldtransporteurs neemt het aantal overvallen toe en worden die steeds gewelddadiger. Vorig jaar werden 43 geldlopers overvallen. 18 van die overvallen waren in Amsterdam. Volgens de transporteurs worden de overvallen nauwelijks opgelost. De nieuwe partij Stop Wilders Nu mag onder die naam toch meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Het Centraal Stembureau wilde de partijnaam niet registreren, omdat die opruijend zou zijn. Maar volgens de Raad van State wil de partij alleen maar uitdragen dat zij het niet eens is met het politieke gedachtegoed van Wilders. Om mee te doen aan de verkiezingen moet de partij nog wel een kandidatenlijst inleveren. De eerste Angenent Classic, een schaatstocht over 200 kilometer, is gewonnen door Peter van der Pol. Hij versloeg op de wijde A bij Hoogmade in de eindsprint Casper Helling. Op grote afstand werd Ruud Aarts derde. De 27-jarige Peter van der Pol schaatste een tijd van 5 uur en iets meer dan 49 seconden. Er kwamen 27 renners aan de start en zes bereikten de finish. Het weer vanavond en vannacht nevelig en lichte vorst. Morgen eerst af en toe zon, daarna kans op regen, natte sneeuw en gladheid. Het wordt morgen tussen 0 en 3 graden. Dit was het NOS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 But rarely with the feed up But right I'm back again